Belgische krande Le Soir schrijft dat het prijsverschil voor sigaretten met de omliggende landen steeds groter wordt. Daarom kopen met name veel Fransen en Engelsen hun sigaretten en cheques in België. Opmerkelijk is volgens Le Soir dat de Belgen zelf steeds minder gaan roken. Het weer. In het oosten veel zon, in het westen meer bewolking en het wordt 7 tot 12 graden. Morgen overal zonnig. Dit... dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet meer bang zijn, niet meer huilen. Weet je Sint, ik wil. ik wil niet meer gepest worden? Moed.nl Dit is Goedemorgen Zandvoort op Ziadem. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen, welkom in Hotel Hoogland bij Goedemorgen Zandvoort. Wij zijn Betty van Vorst. En Richard Duythek, nou, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Betty, altijd leuk om met jou een programma te maken. Ja, Richard met jou ook. Goedemorgen, ja, leuk. gezellig ja. weer. En je hebt uh, vorige keer uh, met twee dames uh, gepresenteerd. Ja, samen met Yvonne, dat was denk ik uh, heel uniek. Ja, voor mij de Zandvoort. eerste keer in, uh, in de geschiedenis van Goedemorgen ja, Zandvoort. Dus we hebben een heerlijk vrouwenprogramma gemaakt. Ja, dat ja, nou, klonk het heel leuk. dat we wel vaker. Ja. Ja. Nou, we gaan een leuk programma maken. Uh, Roy, jij uh, Roy, doet de techniek vandaag. Uh, was dat een persoonlijke ervaring van dat Sinterklaas uh, spotje wat je net uh, liet horen? Oh, dat is voor Yvonne. Ah, oké. Okay. Yvonne, is dat een persoonlijke ervaring? Nou, dat, uh, dat je wat, wat verteld werd, dat je geen pepernoten kreeg en geen cadeautjes. En, uh. Oh, <laughs> oké. Okay. Prima. Uh, nou, de techniek wordt dus uh, gedaan door Roy Haldeman, de redactie, Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En Yvonne Roosendaal die vangt hier ook de gast op, die zit hier in, de, in, de, in Hotel Hoogland. En uh, de koffie wordt geschonken door Don de Gebber. Hey, Don! Dus uh, wilt u een gratis kopje koffie thee komen halen om radio te kijken? Uh, lekker van Don, dan uh, komt u lekker in Hotel uh, Hoogland. Nou, de presentatie hebben we al gezegd, dat is uh, Betty en, uh, en Richard. En we gaan even, wat gaan we doen vandaag, Betty? Ja, we gaan beginnen met Joke van der Meijen. Zij komt vertellen over de klachtenopvang van Zorgbelang Noord-Holland. En dan gaan we Karin van der Arend ontvangen. En dat is de nieuwe coördinator van Jeugd en Gezin. En daarna komt wethouder Tonen. Hij komt ook vertellen over het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Vrijwilligersfeest. Ja, dus we hebben eigenlijk... Uh... Tweede en derde onderwerp gaat allebei over jeugd en, ja. uh, en gezin. Dus het is natuurlijk ook belangrijk, want het wordt geopend. Ja. En, dus, ja. uh, en dan gaan we naar het tweede uur. En uh, dan hebben we een uh, ja toch wel een soort primeur, vind ik. We gaan Belinda Gorensen van de VVD, de, de, de nieuwe wethouder. Ja, die of gaan we moet de hem zeggen. Van... Wethoudster, ik heb geen idee. Ik vond het mij een wethouder. Nee. Gewoon een wethouder, denk ja. ik. Ja. Die gaan we voorstellen aan het uh, grote peren. Ja, dus in, we gaan naar uh, de Hemd van het Lijf vragen. Ja, precies. Ja. In Standwoord. Daarna krijgen we Pieter Joustra en hij gaat ons vertellen natuurlijk wat gaat er dit weekend gebeuren in heel Nederland. De intocht van Sinterklaas. Ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het dit jaar gaat, weet je, vind je niet? Want, ja. ja. De ene kant hoor je van uh, Sinterklaas gaat besparen op pakjes en aan de andere kant, ik heb Sinterklaas nog uh, nu gehoord op de boot uh, vanmorgen. Ja. En die zei dat er niks aan de hand was. Oké. Okay. Dus misschien weet Pieter uh, meer. Ja, Wat denk we, gaan, jij? we gaan het aan hem vragen. We gaan het aan hem vragen. En het laatste hebben we een telefonisch interview met Cor Cliphuis. En uh, ja, vele Zandvoorters weten dat niet. Ik ook niet. Maar we hebben een ware terschellingenclub ja, hier in heb Zandvoort. Ja, ik heb er wel eens van uh, over gehoord. Die is, en, uh, ja? Ja. Oké. Okay. En ik vind het wel heel uniek dat wij in Zandvoort uh, een club ja. hebben. Ja. Die is officieel hier ingeschreven. Ja. We komen nog twee keer per jaar bij elkaar. Ja. En uh, dat doen ze dan in de, in de krocht. Ja. En vanavond weet ik al, heb ik van koor gehoord, er komen honderd mensen vanavond. Zo. Nu al. Dus, ja. En er kunnen nog mensen, mensen bij. Nou, en ik ben echt een Terschellinger mens. En ik ging vorig jaar een weekend naar Terschelling. En toen ging ik het boek En toen zei ik dat ik in Zandvoort woonde. En toen zei die vrouw, wat moet u dan op Terschelling? Ja, het dus. is plat. En, uh, ja, maar ook maar, zee. en uh, ja. Dus dat vond ik wel leuk. Maar, maar uh, het is zo'n heerlijk eiland. Ja. Weet je wat ik het leukste van Terschelling vind? Ik nou. je er zo heerlijk kan fietsen. Ach, en de ja. rust en de simpelheid ja. van Terschelling. Ja. Ja. Nou zo so is naar muziek? Ja, we gaan naar Tik met When I Kit You Alone. Can't stop that feeling for long, no Ooh. You're making dogs wanna beg Breaking them off your fancy legs But they make you feel right at home now Ooh. See, all these illusions just take us too long And I won't be bad. Because you walk pretty, because you talk pretty Cause you make me sick and I'm not leaving Did she want me to buy a thing on my house, on my job, on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father's last name? When I get you alone, when I get you, you know, when I get you alone, when I get you, alone, I get you alone, Come on, her. Baby girl, you the shit that makes you my equivalent.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 She gon' meet up make it now Cause you, you make me sick and I'm not ons helemaal wakker. Uh, ja, dat was ook geschust. even de bedoeling. Ik denk heel gezond wordt lekker wakker worden en luisteren naar goede, gezond ja, natuurlijk. Ja. ja, dat is gelukt. Ja. Nou, we hebben een uh, gasten hier. Dat is uh, Joke van der Meijen en zij is van de klachtenopvang van Zorgbelang Noord-Holland. Joke, wil je, je eerst even zelf uh, voorstellen? Ja, ik ben Joke van der Meijen. Ik, ik kom trouwens uit Zandvoort. Ik heb tot mijn twintigste in Zandvoort gewoond. Dus het is leuk om terug te zijn. Ook geboren? Oh, ik ben geboren en getogen van de meiën. Ja, ja, ja, ja, ja. ja de, de, de naam komt niet heel veel voor, maar uh, deze wel. In ieder geval jij wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En uh, ik werk bij Zorgbelang Noord-Holland. En Zorgbelang Noord-Holland is een uh, patiëntenorganisatie. We hebben ongeveer 100 aangesloten organisaties. Zoals Reuma Verenigingen, diabetes. Maar ook ouderenbonden, uh, GGZ, cliëntenorganisatie. Heel veel. En we zijn, zeg maar, als het ware een vakbond voor patiënten. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Nee. Dus uh, wij praten met zorgverzekeraars, maar ook met zorgaanbieders. En we hebben ook, en daarvoor zit ik hier vandaag, denk ik, een afdeling informatie en klachtenopvang. Ja, kijk eens aan. En die afdeling, daar kan je, als iedereen eigenlijk kan daar naartoe bellen met vragen en klachten over de gezondheidszorg. En, en wat voor soort... Klachten, ik, want ik heb dit zitten lezen. Ja. En ik denk, nou, ik ben heel benieuwd. Wat voor soort klachten kunnen we bij jou terecht? Oh, ik denk dat je, dat je heel helder moet krijgen dat wij, geen, wij helpen bij het indienen van klachten. Dus wij oh, je bieden, helpt bij het indienen. Wij adviseren indienen. Okay. jullie, als jij een klacht hebt ja? over je huisarts en je belt, dan zeggen we, goh, waar gaat het over? Ja. En we adviseren je hoe je dat het beste kan aanpakken. Oké. Okay. Dat soort dingen doen. Maar ook over een verzorgingshuis. Een verpleeghuis. Een ziekenhuis. Een specialist. Eigenlijk. Alles over de gezondheidszorg. Dus ook als bijvoorbeeld iemand, um, um, ja, gewoon iemand geplaatst wil hebben in een verzorgingstehuis en ze kunnen weten niet hoe ze dat aan moeten pakken, ja. kunnen ze naar jullie bellen. Ja, ze kunnen, ja, zeg maar de bomen en het bos zijn uh, onduidelijk in die gezondheidszorg. Ja. Ook dan kunnen ze informeren bij ons van, goh, uh, hoe vind ik mijn weg in die gezondheidszorg? Heb je wat tips voor me? Dat soort dingen kunnen ze ook vragen. Ja. Oh, Oké. Okay. En je kan dingen melden, dat noemen wij meldingen, over ernstige toestanden bijvoorbeeld. Als wij veel klachten over één zorginstelling krijgen, dan uh, gaan we daar wat aan doen. Dan willen we daar ook wat aan doen. Ja, ik... Dus alles, alle vragen en klachten, ook vragen voor informatie, worden genoteerd in een systeem. Nou, daar kan je op knopjes drukken. Wel anoniem, dus allemaal anonieme. Dat dus is denk ik wel goed om te melden. Okay. En dan kijken we of er signalen zijn voor de kwaliteit van zorg. We hebben het wel eens gehad met een huisarts. Daar kregen we opeens tien klachten over de bereikbaarheid van. Nou oh ja, daar kan je als zorgbelang contact opnemen en dan ga je praten met ze. En dat helpt meestal wel. En hebben jullie ook een uh, zeg maar een soort status dat, dat je het ook kan afdwingen? Nee, we hebben geen, uh, geen sanctiemogelijkheden nee. afdwingen, dat kunnen we niet. Maar uh, we hebben uh, wel informele macht, dat, dat denk ik wel. Uh, we zijn bijvoorbeeld nu het Waterland Ziekenhuis in Zaandam erg betrokken. <lacht> Uh, vanuit onze deskundigheid op patiëntenperspectief. We hebben heel veel deskundigheid in huis. Dus kunnen we wel adviseren. Daar is een chirurg ontslagen. En dan adviseren we wel hoe ze de klachtopvang intern kunnen verbeteren. Joke, mag ik heel even mededeling ja? doen? Uh, luisteraars, je hoort uh, waarschijnlijk thuis dat er enorm veel storingen op de lijn uh, zitten. Er wordt nu heel hard gewerkt door de technici om dit uh, op te lossen. Okay. Dus het ligt niet aan uw toestel, moet ik dan uh, zeggen. Maar het ligt, uh, en ook niet uh, aan, aan mij. Het uh, ligt ook niet aan Joke. <laughs> nee, dus jij... blijf wel luisteren naar nee. ons alsjeblieft. Ja. We zijn het aan het oplossen. Okay. Sorry Joke, ik snap het, ja. Ik, was het, ik ben even kwijt waar ik was. je dus was dan... bij Zaandam in het... Uh, oh ja, situatie. nou daar, ja. daar is een uh, orthopeed, uh, orthopeed ontslagen vanwege uh, medische fouten. En dan kunnen wij vanuit onze deskundigheid wel adviezen geven... hoe ze de volgende keer de klachtopvang kunnen verbeteren. Want die was daar ook niet goed. Dus dat soort dingen doen we ook wel. Dus macht, nee, maar wel... ...formeel gezag, denk ik, op, op basis van deskundigheid. Wij ja. weten wel wat patiënten willen. We doen heel vaak onderzoek naar wat patiënten willen. Dus dat wel, maar formele macht, nee. En het Medisch Tuchtcollege, hè? want die hebben ja. officieel of ook geen, geen macht. Nee. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met jullie? Nou, het Medisch Tuchtcollege is een beroepscollege... Mm -hmm. uh, ...die eigenlijk in het leven is geroepen door de beroepsgroepen zelf. In eerste instantie door de... Ja, u moet even herhalen, moet, want we uh, waren net even uit de Medisch Tuchtcollege is in feite een uh, intern college van de beroepsgroepen zelf. Dus van de medisch specialisten zelf, daar, daar is het mee begonnen. Ja. En die kunnen elkaar dan corrigeren. Voor klanten, patiënten, is dat niet altijd de juiste weg om een klacht in te dienen. Hmm. Wij doen geen uitspraken over klachten. Wij steunen mensen hmm. bij het indienen van klachten. Ja, dus als er die... echt een klacht is... Moet je eerst gaan kijken van ja wat wil je bereiken als jij een klacht hebt, nou ja. over je medisch specialist en je wil eigenlijk alleen excuses hebben, dan ga je niet naar het medisch terugcollege en dat zullen wij dan ook niet nee. adviseren. Maar die, die excuses die liggen natuurlijk een beetje moeilijk, ja. uh, want ja. dat hoor je dus heel erg. Ja. Een, een chirurg die zou heel graag zijn excuses ja. willen aanbieden, maar dat wordt dus door die verzekering altijd afgeraden. En dat dus klopt niet. Krijg je dan dat is onjuist. Naar dat... toestand. Ja, nee, maar dat is onjuist. De verzekering dwingt dat niet af alang niet meer. alleen het zit nog in onze hoofd en het zit nog in die hoofden van die specialisten. maar ze mogen zeggen sorry. ze mogen zeggen het spijt me. Ja, ze, ze mogen ook peus. zeggen ik heb het fout gedaan. Ja. Oké, okay, nou dat zou heel Of ik veel... had dit niet mogen doen. En de verzekering zoekt daarna uit of het juist is. Ze mogen dingen zeggen. Oké, okay, want dat, dat die frustratie, weet je, als je arm, verkeerde arm is en <laughs> nou ja, die andere moet he? er ook nog af. <laughs> en dan, mag, dan zegt zo'n scheur van ja, nee, ik heb het niet gedaan. Hè. Dat is zo frustrerend. Ja. ik heb ja. het gelukkig nooit meegemaakt. Want ik heb nee, ze allebei zo nog. erg is het ook gelukkig nog nooit geweest, denk nee. ik. Nou... Ja, er zijn nou, wel verkeerde, dit soort dingen gedaan. wel, maar ik heb het nooit ja. niet gedaan. Dat, in dat soort gevallen is het wel heel duidelijk. <laughs> ja, want dat <laughs> is wel erg bewegend. Ja. En Joke, hoe groot is zo'n organisatie van jullie? Wat moet ik daarbij denken? Nou, we hebben de, de, die afdeling informatie klachtopvang, als we daar even toe beperken. Daar werken drie medewerkers van negen tot één elke ochtend. En dat zijn drie medewerkers, drie part-timers. Oké. Okay. En we zijn uh, uh, van 9 tot 1 bereikbaar via de telefoon. Misschien is het leuk om een keer het telefoonnummer te noemen. Of ja, niet. dat gaan we zo doen. Ja, kan ik gaan. het nu gelijk ook maar een keer noemen? Noem doen. mijn telefoonnummer maar: 0900-243-7070. En van 9 tot 1, het is een 0900-nummer. Dat is gratis. Maar het is maar dubbeltje per minuut. Oh ja, dubbeltje is ah, dat tegenwoordig. Ik vond het was gratis niet. Ik weet ah, niet wat gedaan is. Het ik is geloof precies. niks meer ja, tegenwoordig. Nee, ja, dat is toch niet precies. Nee. Ja. Hey, sorry. Ja, ga door. Ja, het is, een, het is, een, is het een soort vakbond, zeg ik? Kun je ook lid worden, of hoeft dat niet? Uh, organisaties uh. kunnen lid worden, maar je hoeft bij ons geen lid worden. Nee. En wat voor organisaties kunnen dan ook? Nou, dat zijn dus patiëntenverenigingen, reumaverenigingen, verenigingen ah, okay. diabetesverenigingen. Maar ook de ouderenbonden of een cliëntenraad. Dat soort organisaties. Ja, ja. En daar zijn er nu rond de, rond de 100 in de provincie aangesloten. Zo. Prima, dus... En Joke, en één ja. vraagje ook. hebben jullie het druk? Is, zijn er veel mensen die niet weten waar ze naartoe moeten? Nou, we hebben gemiddeld, ik weet niet, de, de, de, 1500 vragen uh, en klachten uh, per jaar. Oké. Okay. Dus, nou, als je dat telt door 30 per week of zo, hè, als ik heel snel ben en de vakantieweken even niet. En het gaat bij pieken. Dit, dit, het is soms heel rustig. In de zomer is het altijd rustiger. En dan opeens komen er heel veel klachten. Maar we kunnen, wij vinden dat er veel meer mensen uh, moeten weten dat we bestaan. Ja, ja was, want ik wist uh, het ook niet. Nee, nee. Dus het nee. is helemaal goed dat je er bent vanmorgen. Ja. Ja. Ja. En hebben jullie ook nog een overkoepelende nationale ja, in, in, klachtenopvang? Nee, nee, nee. Maar, maar we werken wel samen provincie. met elkaar. Okay. We werken samen met elkaar. Dus via dat 0900 nummer kom je automatisch terecht op de juiste plek... bij het juiste klachtenbevangbureau. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, Joke, ontzettend uh, bedankt dat je dit uh, wilde vertellen aan ons. Uh, ik denk dat er weer aan de zantwoorders en ook aan mij en ook aan jou... Ja, ook, zeker. ...het ja. nieuws is nee, mooi. toegevoegd van... hé, hey, wat leuk dat het ook kan. Uh, dat bestaat, want ik denk toch dat heel veel mensen ja. dat gewoon niet weten. Nee. En dat je dan echt... En het blijft altijd, vind ik, die zorg, hè, de zorgverzekeraars, alles... Het blijft allemaal zo een beetje... Duister, grijs, ver van je af. Ja, je voelt je als klant, als ik dat woord mag, ook, ook heel vaak machtroos. Je, ja, je moet elke keer weer ja. erachteraan ja. Omdat je kan verdwalen of dat je geen raad weet met klachten. Ja. Nou, bel ons. Ja. Noem het ja. nummer nog een keer, Joka. 0900 243 7070 en dan van 9 tot 1 uur s ochtends. Okay. Dankjewel. Oké, okay, nou. graag gedaan. Bedankt. En we gaan naar de muziek. Bedankt. Ja, en wij gaan naar Anouk met Last. Richard, met ja. Ja. ja, dat is uh, mensen die komen nu weer rust, tot rust in We Kunnen tijd. lekker zo gaan zitten nu onderuit. De storing is weg, heb ik begrepen. De nee? storing is uh, thuis muziek wel weg, maar thuis, oh. uh, nu hoor ik hem nog. Helaas, nou, er wordt nog steeds hard aan gewerkt, uh, luisteraars. Hij is wel iets minder uh, overigens, uh, heren van de techniek. Uh, nou, uh, we hebben nu een uh, dame die is aangeschoven en Joke van der Meijen... ...die is nog even blijven zitten van de klachtenopvang van Zorgbelang Noord-Holland namelijk Karin van den Arend en dat is de nieuwe coördinator co jeugd en gezin nou, uh, welkom Karin in, uh, in uh, het Zandvoortse de eerste vraag is altijd, woon je in Zandvoort? nee, ik woon niet in Zandvoort, ik woon in Haarlem Noord oké, okay, ja, prima ja. Uh, nou, je bent de, de nieuwe coördinator jeugd en uh, gezin uh, uh, kleine correctie yeah? het is coördinator centrum voor jeugd en gezin centrum voor, centrum jeugd. voor jeugd en gezin Ja. oké, okay, ja yeah. Um, volgens mij hebben we de vorige coördinator, of dat was de interim coördinator, weet ik niet precies. Die hebben we ook aan de microfoon gehad. En die, uh, die uh, heeft hier ook al over gesproken. Maar het leuk om jou nu hier te hebben. Dank je Dit is een soort min of meer definitieve status voor wat definitief is? Ja, voor ja? de komende twee jaar ben ik aangesteld voor mm -hmm. als de coördinator. Klopt. Nou, Wil jij jezelf voorstellen van uh, ja, gewoon wie ben je, even los van, uh, van je functie? Uh, nou, ik ben dus woonachtig in, in Haarlem. Ik heb een achtergrond meer in de gemeentewereld. Uh, afdelingen welzijn, onderwijs en jeugd met name. Uh, ik ben sinds maart ook coördinator centrum voor jeugd en gezin in Haarlem. Dus die kennis en ervaring okay. neem ik mee naar het Zandvoortse. Hmm. Nee. Ja. Nou, je gaat toch stiekem alweer meteen... Uh, de de, uh, de, de inhoud in, ja. Oh, ja. Dat is een echte professional uh, betaald. Is deze functie fulltime? Uh, deze functie is 12 uur. Oké, okay. ja. voor Zandvoort voor of voor Sandvoort. alles bij elkaar? En het Haarnemse gedeelte is 22 uur, dus All in prima. totaal is het een fulltime functie voor mij. Ja, ja, ja. leuk. Ja. En uh, wat deed je hiervoor? Uh, nou hiervoor werkte ik bij de gemeente uh, Uitgeest heb ik gewerkt wel eens onderwijs en jeugd. Daarnaast heb ik twee jaar uh, in de advieswereld gezeten, ook op het gebied van uh, jeugd en onderwijs. En uh, nou, nu de stap echt meer naar de uitvoering, meer naar de praktijk. Dichter bij uh, waar het uiteindelijk om gaat, het kind en het gezin. Nou, zullen we daar dan maar eens op in gaan tunen. Wat is het centrum voor jeugd en gezin? Want we hebben Rauwvoet er overigens vaak over gehoord. Maar dan blijft het toch nog een beetje abstract. Overigens is al niet meer uh, de minister en het departement is zelfs ook alweer opgeheven. Maar uh, in Zandvoort is het nu... Uh, Gedaald. Kun je uitleggen wat het voor centrum is? Nou, het Centrum voor Jeugd en Gezin is uh, een plek waar alle opvoed en opvoedvraagstukken samenkomen. Waar ouders en uh, kinderen en jongeren met vraagstukken over opvoeden en opgroeien naartoe kunnen. En waar het aanbod... ...verzameld wordt en aangeboden wordt. Het is een samenwerkingsverband... ...tussen alle partners die zich bezighouden op dit gebied. En uh, nou, door de samenwerking te versterken tussen de partners... ...trachten we het aanbod zoveel mogelijk echt binnen het gezin te brengen... Uh, ...gericht op het kind en op het gezin zelf. Uh, de bedoeling is ook dat de samenwerkingspartners zodanig gaan samenwerken... ...dat ook echt één gezin één plan komt... ...met één persoon die centraal staat binnen het gezin... ...en de coördinatie op zich neemt. En zorgt dat er goede afstemming is om te voorkomen dat partners langs elkaar heen gaan werken. Wat we in het verleden helaas wel eens hebben meegemaakt. In situaties als, nou ja, voor een hoop mensen misschien wel bekend de Savannezaak. Het meisje van vijf jaar, wat na mishandeling en misbruik. Overleden in de kofferbak van hun ouders teruggevonden is. En daaruit bleek dat de samenwerking tussen de partners. en vroeg signalering uh, tekortschoot. En daar is het Centrum voor Jeugd echt op gericht. om het vroeg te signaleren, preventief in te steken. al in een vroeg stadium. en te zorgen dat de samenwerkingspartners. Uh, goed afstemmen op elkaar qua aanbod. En uh, nou, vroeger had je dat niet. Kun je nog eens. Kort probeer uit te leggen wat dan het verschil is tussen nu en vroeger? Vroeger werkten uh, de partners, uh, de het bureau jeugdzorg, de GGD, jeugdgezondheidszorg, ik noem een aantal, het consultatiebureau, werkten uh, meer langs elkaar heen. Allemaal heel goed bedoelde professionals die hun hulp en zorg binnen de gezin brachten. En uh, waar we nu naar werken is dat er veel meer samenwerking plaatsvindt en de afstemming uh, op elkaar wordt gericht. Zodat het kind en het gezin centraal komen staan. En daarbij is het ook heel belangrijk dat we kijken naar de kracht van het gezin. Het netwerk rondom het gezin. Zorgen dat ouders zelf weer de opvoed en opgroei uh, tot voor een rekening kunnen nemen. En dat kunnen, uh, nou, kunnen gaan toepassen. En als het nodig is dat dan professionele hulp wordt uh, bijgeschoven. Maar Karin... Um... Dit is even, ik vind het prachtig dat het allemaal gaat gebeuren, want er gebeurt natuurlijk heel veel met kinderen en in gezinnen wat gewoon niet mag. Mm -hmm. Alleen, um, hoe, komen de gezinnen rechtstreeks bij jou of signaleert eerst iemand anders dat daar wat aan de hand is? Uh, want het lijkt me best wel als een gezin waar wat in gebeurt, dat die mensen niet zelf naar buiten komen van hier gebeurt wat, wat niet goed is. Nee, het is natuurlijk gezinnen worden van verschillende kanten, wordt, wordt er hulp op, op geplaatst. Het kan zijn dat iemand via politie, uh, dat er situaties ontstaan waardoor de politie ingezet moet worden. Van daaruit wordt dan hulp aangeboden. Uh, het kan zijn dat mensen met opvoedvraagstukken zitten. Nou, die mensen die komen, kunnen naar het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin komen, zijn welkom, kunnen op verschillende manieren ook het Centrum voor Jeugd en Gezin benaderen. Uh, maar het is niet per se de weg die bewandeld moet worden. We willen heel erg benadrukken dat het belangrijk het belangrijk is dat als mensen al contacten hebben met bepaalde organisaties en die als positief ervaren, prima, laat het contact daar lopen. Uiteindelijk gaat het erom dat de samenwerkingspartners binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin uiteindelijk samenwerking gaan zoeken en afstemming gaan zoeken. Daar gaat het om. Ja. Nou, dan had de dame, die is even blijven zitten, die naast jou zit, die had een prangende vraag. Ik zeg, nou, je kan hem ook zelf stellen. Dus is wel even blijven zitten. Wil jij je de, de, de vraag stellen? Ja, ik, ik wil even reageren. Ik vind het heel leuk dat, dat, dat, dat ik hoor dat uh, uh, het CEG zelf niet het enige loket is waar, uh, via, waar mensen bij jullie uh, binnenkomen. Zeker. Maar ook via de partners. En dat is denk ik heel belangrijk. Omdat je echt moet samenwerken, wil de jeugdzorg. En jullie krijgen nog een klus erbij de komende tijd. Uh, ook nog. verbeterd worden. Ja, ik heb een vraag. Ik ben een cliëntenorganisatie, dus ik ben altijd heel nieuwsgierig naar... Uh, uh, ...hoe de participatie van de cliënten zelf is geregeld. Wij denken dat als je cliënten vraagt hoe de zorg moet zijn... ...dat de kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk verbetert... ...en beter aansluit bij uh, uh, wat ze nodig hebben. Wat cliënten, ouders in dit geval, jongeren nodig hebben. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig... ...hoe hebben jullie cliëntenparticipatie geregeld in je CEG? Ja, nou, daar heeft de gemeente Zandvoort heel erg sterk op ingestoken. Ik vind het ook mogelijk. heel belangrijk ja. dat ouders en jongeren daarbij betrokken worden... Om een voorbeeld te geven, het logo van het Centrum voor Jeugd en Gezin is niet het landelijke logo. Het is ontworpen door een aantal leerlingen van de Gerdenbach College. Dat is al een stukje om de jongeren erbij te betrekken. Er is een behoefteonderzoek gedaan onder ouders... Met vragen over wat verwachten ze aan ja, ja. opvoedvraagstukken, ja. aan adviezen, aan informatie. Hoe moet het Centrum voor Jeugd en Gezin eruit gaan zien? En dat onderzoek is gehouden onder ouders met uh, kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar. En uh, daarin zijn ook een aantal, ook de vraag is ook gesteld aan ouders van willen jullie meedenken in de toekomst? Willen jullie mee participeren? En een heleboel ouders hebben daar uh, op ja gezegd. Daar zijn we ook heel blij mee en die gaan we in de toekomst ook meer betrekken. Oh, van hoe gaan ja. we dat verder vormgeven nou, het hele ja, dat klinkt hartstikke goed. Dus Mooi. wat dat betreft wordt er goed op ingestoken vanuit. Niet overal het geval. Ja. Ja. Nou, een vakbond die tevreden is, uh, ja. kreien, dan doe je iets goed. Ja. En uh, Joke, die, uh, die kijkt heel blij nu. Dus, uh, blij. Mijn, uh, mijn zaterdagochtend is goed begonnen. Ja? ja. Prima. Dus uh, ja. jullie gaan elkaar ook vinden? Of, uh... Ik, uh, ik heb mijn gegevens achtergelaten. Dus het komt wel goed. Ja. Nou, het was heel grappig. Tijdens de muziek hebben ze, hebben ze aan elkaar voorgesteld. En uh, ze waren zo geanimeerd aan het praten. Ja, dat we dachten, dat wij we zeiden. We stoppen maar, open. Ja. En uh, ja. <laughs> we laten ze gewoon lekker kletsen. Dus, uh, nou, in ieder geval, uh, alle vragen zijn beantwoord. Uh, Joke, heel erg okay. bedankt dat je hier wilde zijn. En, uh, nou, Karin. Um, hoe gaan uh, mensen jullie uh, bereiken? Ja. Dat kan op verschillende manieren We, uh, Na de opening 18 uh, november wordt er een website ook gelanceerd Via die website wordt allemaal informatie verstrekt over opvoeden en opgroeien en uh, ook het aanbod wordt daarin uh, opgenomen. Maar mensen kunnen ook vragen stellen, vragen stellen over opvoeden. Uh, daarnaast is er een telefoonnummer die mm -hmm. gebeld kan worden. Welk nummer? Um, ga ik heel eventjes. Dat heb je nog niet paraat. <laughs> Helaas niet paraat. Um, had ik wel het wel moeten hebben, maar ik ben nu heel even. Ja, je bent net in de, de functie. We, net in de functie. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dat is 088. 088 995. 995. 83. 83. 77. 088. Is dat een andere stad of, uh... Centraal nummer vanuit right. Zuid-Kennemerland inderdaad. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, grappig. Maar ja. mag ik, ik heb ja. eigenlijk nog even een vraag aan je. Um, ik zit er even zo over na te denken. Als je, als je zelf, als je kinderen krijgt en je wordt moeder. Dan word je dat voor het eerst van je leven. Dus je gaat je kind opvoeden. Of samen met een man. Of je doet het alleen. Wanneer hebben mensen door dat dat, dat niet goed gaat? Want dat lijkt mij zo ontzettend moeilijk. Want iedereen denkt in zijn eigen ding dat hij het goed doet. Of is het meer dat, je, dat mensen om... ...een gezin heen, dingen signaleren waarvan ze denken... ...daar gaat het niet goed. Het is denk ik en-en. Oké. Okay. Ik denk dat ouders zelf... Uh, door. Het, het sociale netwerk is heel belangrijk. Dat merk je ook uit het behoefteonderzoek van de gemeente Zandvoort. Dat je merkt dat het gezin rondom, uh, of de familie rondom het gezin, dat mensen daar al, ouders daar al vragen gaan stellen. En al pratende, denk ik dat ouders al tot de conclusie komen van nou, ik zit daar niet helemaal lekker mee, of dat loopt niet helemaal goed. En uh, het is ook veilig om het natuurlijk in dat, om die omgeving te, te vragen. Op het moment dat mensen tot de conclusie komen van nou, ik kom er echt helemaal niet uit. Dan gaan mensen vanzelf andere stappen nemen. Of inderdaad de omgeving moet uh, signaleren dat het uh, ja. fout gaat en ouders erop wijzen. Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je als omgeving dat ook doet. Ja. Wijs elkaar erop. Ja. En geef elkaar de af. Kijk weer naar elkaar. Kijk meer naar elkaar. Dat ja. is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Okay. Dus, dus Betty, ja. kijk goed naar elkaar. <laughs> ja, Richard. <laughs> jij hebt al twee volwassen dochters. Ik heb twee volwassen. Maar ja, goed, ik heb ook wel, niet altijd gedacht of ik het goed zou maar. doen. Alleen, ja, je, je doet gewoon naar je eigen belang. En ik denk dat het... Uh, Mooie mensen zijn geworden. En, uh, dat is heel dus, uh, belangrijk. Uh, ja. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er. Ik, je hoort zoveel nare dingen over kinderen en gezinnen. En uh, dat trekt me altijd heel erg aan. En dan denk ik wel eens, ah, kom op. Hier in ja. Nederland. We moeten ja. dat veel meer helpen. klopt. En, en, en veel meer zien. Het is belangrijk ook om gewoon vroeg. Ja. Dat we uh, opvoeden en opgroeien iets heel bespreekbaars. Maken. Ja, en kinderen en zijn is... de toekomst, weet dat je. Toekomst. En ze hebben gewoon ook recht om kind te zijn. En er gebeuren soms ja. zulke nare dingen. Ja. Ja. Het is iets moois om over te praten ja. met elkaar. We oh, geweldig. Ja. Dus dat is ook belangrijk en dat willen we ook heel duidelijk uitdragen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Laten we het bespreekbaar maken en vooral laagdrempelig, zodat we voorkomen dat ja. Ja, erger voorkomen, om het ja. zo maar te zeggen. Helemaal goed. Kijk ja. hey Karin, we gaan zo nog even verder praten met uh, de wethouder Gertone. Blijf <coughs> ja. gewoon lekker zitten ja. als je wil. Even jou uh, zeg maar onderwerp afsluiten. Uh, uh, op vrijdag 18 november opent wethouder Gertone de het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uh, dat zit in het schoolgebouw De Golf ja. in Noord, hè, dus daar kunnen mensen ook uh, naartoe. En iedereen kan daar ook terecht hè, over vragen opvoeden enzovoort. We hebben ook nog een website. Je hebt nog niet de naam van de website uh, genoemd. Nee, dat is info. Of, uh, dat is www. Uh, www Centrum Jeugd en gezin Zandvoort, ja. cjg Zandvoort. Ja, dus dat goed. is makkelijk te onthouden en uh, de e-mail, we kunnen ook ja. men kan ook contact zoeken via de e-mail en dat is info dan is cg Zandvoort, ja. terwijl de website cjg.nl is cjgzandvoort.nl oké, okay, dat zei je net niet ja. prima, dus aan elkaar.nl ja. en info CGZandvoort.nl. E-mailadres. E en het telefoonnummer 088 9958377 377. Nou, heel erg bedankt voor nu even dit blokje. En uh, we gaan zo Wethouder uh, Tonen begroeten. En Betty, uh, wat is het volgende onderwerp? Ja, het volgende wat onderwerp ja, het gaat over Jeugd. <laughs> nee, nee, maar ja, meneer dat, Tonen gaat ook nog praten dat, over het vrijwilligersfeest. Ja, precies. Ja. Dus dat, dus, uh, uh, en we gaan nu even naar muziek. En dat is Dr. Hoek met When You Are in Love Is a Beautiful Woman. that we have felt Where was I? Where was I before you came? And from the first time that I saw you I knew Maybe I Maybe I do something wrong How I try But the words won't fit the song The first time that I saw you I thought That you may En welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Nou, we hebben hier een felle, uh, nou, of niet een felle. Nee, we hebben een, een heel leuk dru gesprek. Een drukke discussie ja. over, uh, over de Over de kinderkunstlijn. Ja, ja jullie dat waren wel... allebei gisteren bij de kinderkunstlijn. Laten ja. we daar maar even heel kort mee beginnen. Ja. Hoe was dat? Oh, dat was zo leuk. Ja? Ik heb meegeholpen even voor het eerst. Je hebt een en hoe passie uh, ontdekte ontdekt hoor. Ik. Nou, ik vond het echt gewoon zo leuk. Ja. En ook gewoon dat het gebeurt hier in Zandvoort. En uh, als je die kinderen dan ziet hoe ze bezig zijn. Nou, geweldig. Ja, dat is prachtig. Ja. Het past natuurlijk ook helemaal in, in de start, hè, in de, de, de Nationale Kunstweek. Dus uh, deze week, loopt morgen af, is de hele week de Nationale Kunstweek geweest. Nou, en het is natuurlijk... Ja, het is, het is iets schitterends. We doen het nu voor vijfde jaar, geloof ik. Ja, het is een lustrum, heb ik gehoord. Ja, ja. en... Uh, het is elke keer weer geniet als je kijkt hoe kinderen bezig zijn en wat ze kunnen produceren en hoe enthousiast ze zijn en vol passie, vol overgave, daar aan het schilderen zijn. Nou, echt geweldig. Ja, want je begint ja. om 9 uur met een lege zolder, zeg maar, ja. voor boven in het museum. Ja. En daar komen 28 kinderen helemaal wild binnen en die kinderen gaan zitten en het wordt stil. En om half twaalf staan daar gewoon 28 schilderijen. Hmm. En echt allemaal vanuit henzelf. Zo, ja. echt leuk. leuk. Ja. Nou ja, en, dat, en dat resulteert dan uh, begin volgend jaar, maart denk ik, of maart of april. Weer in de, in de expositie van, uh, van alle werken. Want het zijn alle groepen acht en de eerste ja. van uh, Gettenbach. Uh, in een expositie door het hele dorp heen. Uh, heel veel winkels doen mee. Dus overal in een etalages ja. hangen dan dat de schilderijen van de kinderen wel, en zo. Ja. Ja, dat is zo leuk. Dat is, uh, ja, geweldig. Ja. En dan ook, ook door het dorp rennen om een eigen schilderij te zoeken. Prachtig. Ja, ja, ja. Ja. Hé hey mama, ja. kijk. Of, ja. Ja. Nou, zullen we langzamerhand van de schilderende jeugd naar de jeugd- en gezinjeugd gaan? Dat, ja, maar dat, uh, dat, dat, daar, dat hoort er ook bij. Ja. ja, dat hoort ja. erbij. Ja. Er ja. ja. zitten hier pakketten als uh, wethouder ja. Toch nog even een vraag, merk ik. Uh, hoe is het voor jou dat je een nieuwe collega krijgt? En dat de oude collega weg is gegaan, Wilfried Tatus? Ik vind, ik vind het jammer dat Wilfried is weggegaan. Uh, voor mij had het niet gehoeven, maar uh, en ik vind het prima dat Belinda er nu zit. Ja. Ja. Dus, uh, en, ja maar er komt natuurlijk wel waarschijnlijk iets meer op jullie schouders terecht. Uh, op Andor, en jouw schouder. Want uh, ja. Ja, ze is natuurlijk nieuw en ze moet zich nog even inwerken. Of, of speelt dat niet zo? Nee, dat denk ik niet. Nee. nee. Ja. nee kijk. Uh, je fietst daar vrij snel in. Dus uh, ja, ja. Dat, dat, valt al, dat valt allemaal kan mee. je nou dan zeggen ik. dat het een simpel beroep is? <laughs> Eigenlijk wel ja. Jawel, ja. Je moet het niet mooier maken dan het is. Nee, nee, okay. Het is fascinerend, het is veelzijdig en, uh, en hartstikke leuk om te doen. Mm -hmm. Maar ga nou niet allemaal doen of het heel moeilijk is. Uh, okay. Nee. Dat is een mooie blik. Ja, Dat kan ik echt ja, ja, ja, niet met, kunnen. Waarom ja. Toch werkeloos dus, Waar, uh, Waarom niet? <laughs> ja, nou. Nee, ja. <laughs> hierbij. Even tijdelijk zonder werk, ja. Nou, we gaan nu echt naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Jij gaat uh, op 18 november, vrijdag 18 november, ga je het centrum openen. Ja. En uh, misschien kun je nog even iets beschrijven over de achtergronden van het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin. Uh, Karin heeft al het een en ander verteld over wat het is, maar hoe, hoe is het ingebed in de politiek in Zandvoort? Hoe, hoe, wat is de link tussen Rauwvoet en, en nu jeugd en gezin en dat soort dingen? Nou, de, link, de link tussen Rauwvoet en jeugd en gezin is dat hij is gekomen met het plan om in het hele land Centra voor Jeugd en Gezin te laten ontstaan. En, um, en ik denk dat dat een goede ontwikkeling is geweest. Ja. Um, ja, daar heb je allemaal hele mooie woorden voor, zoals ketenzorg en, uh, en uh, om het kind heen. En uh, één, één gezin, één kind, één plan en dat soort mooie kreten. Um, maar het CEG is eigenlijk veel meer dan alleen maar voor problemen. Uh, wij hebben, als dat kan, en in ons dorp kan dat, omdat wij niet massaal probleemgezinnen hebben. Uh, en we kunnen dus een breed CEG, uh, Centrum voor Jeugd en Gezin, uh, opzetten. In de wijk Feyenoord, Rotterdam bijvoorbeeld, absoluut niet. Daar, daar, daar hebben ze echt een, een smal CRG, puur gericht op alle probleemgezinnen die er zijn. En, uh, de, want er zijn er zoveel van daar, dat, dat betekent... ze helemaal geen tijd hebben om dat bredere te pakken. En wat is het verschil plakken. tussen een breed en een smal jeugd en gezin? Nou, kijk, okay, um, ja, ja, smal is echt gewoon puur gericht op probleemgezinnen. Oké. Okay. En, uh, en, en een breed, en een breed uh, CEG is, uh, kan een vraagmaak zijn over alles waar uh, ouders mee rondwandelen uh, of waar je jeugd mee rondwandelt. Oost dus moeten we niet denken dat de jeugd daar gaat komen. Die hebben helemaal geen zin in, in, in zo'n instituut. En dat moeten ze dan vooral ook niet doen. Die vinden hun eigen wegen wel op een andere manier. Hè? Via m, internet of allerlei andere... Uh, uh, sociale media om aan hun uh, informatie te komen. En dat is goed ook. En gezondheidsvoorlichting, doen jullie daar wat aan? Dus dat is de voorlichting die organisaties, gemeentes, overheden geven aan uh, mensen om hun gedrag te veranderen, zodanig dat zo'n kind beter wordt opgevoed. Hè? Dus dat gaat via, vaak via de media enzovoort. Nou, nee, nou kijk, uh, ik, binnen, binnen het CEG zit natuurlijk ook al het consultatiebureau. Hè? Dus dat begint al mee. En dat is, ook goed, ja. dat is ook lekker, want daar komen mensen eigenlijk al heel vroeg. Ja. Want ja. iedereen komt met zijn kind het consultatiebureau. 99,9% ja, dus van de mensen. Als je net moeder bent naar het ja. Ja, ja. Nou, ja. En, en Dus het is dus een, een hele natuurlijke gang dan richting dat CEG. En, dat, uh, en, en, en ja, van daaruit uh, heeft men dan die ingang en wordt het ook een stuk makkelijker om uh, die vraag te kunnen stellen. Men is vertrouwd in de omgeving en met de mensen die daar al zitten. Dus vanaf nu, alle geboortes die nu optreden, die weten de gang ja. naar het Centrum van Jeugd en Gezin te gaan vinden. Ja, dus dat ja. betekent dat maar we de komende 20 jaar... weten wij al waar dat gaat uh, komen? Ja, dat heb ik al verteld in de Heb jij ja. het al verteld? Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is in de, in de schoolgebouw De Golf ja. in Noord. Ja. ja okay. Nee, nou, had Betty. ik niet gehoord. <laughs> maar ja, je hebt ook geen radio geluisterd natuurlijk. Okay. Want je was uh, aan het werk. Ja. Ja, <laughs> ja dus uh, het, het ziet er goed uit, uh, begrijp ik. Het hele ja. centrum en uh, ja. ja. Ja, kijk, uh, het is een bundeling van, van krachten. En um, kijk, je hebt zoveel instellingen uh, die, die gaan over, uh, over kinderen, over opvoeden, uh, over um, gedrag, uh, gedragsveranderingen. Uh, problematieken die je natuurlijk veel ziet, bijstandsgezinnen, eenoudergezinnen, alcohol, drugsproblemen, kindermishandeling, al dat soort zaken, maar dat werd allemaal in al, allemaal hokjes verdeeld. Mm. En uh, dat he, al die hokjes, daar hebben we die schotten naar gehaald en daar hebben we een groot hok van gemaakt. Mooi. Ja. Dat is in feite de bedoeling. Ja. En ja, Simpeler kan je het eigenlijk niet voorstellen volgens mij, ja. want zo is het gewoon. Je ja. nee, kunt de hele moeilijke. maar... ik denk ook dat het goed maar... is dat het, dat het allemaal een eentje simpel gaat worden. Ja. Want anders dan doen mensen niks. Want dan denken ze, wie, waar moeten we terecht? Ja, dat klopt. Ja. Nee, het, het, het moet gewoon heel laagdrempelig Dat zei ja. ik aan straks ook al. Het moet heel laagdrempelig zijn. En, uh, en heel open. En, uh, ja. Men moet daar makkelijk binnen kunnen ja. wandelen. Uh, zonder gêne of wat dan ook. En, uh, maar stel je er niet al te veel van voor in die zin. Als je kijkt naar het, uh, naar het bezoek van de CG, uh, Het gaat toch... Uh, Hey, Men dacht van nou als je nou zo centen van je gezin hebt, elke dag zit daar, komen daar wel mensen binnen stromen. Het nou ja, nou, is diep. niet zo. Uh, ik, de ervaringen, elders leren al dat dat uh, je moet daar niet van denken van nou elke dag komen er wel dertig binnen dat is niet zo. Maar ik denk ook dat je ook wel zelf dan misschien, ik kan me nog herinneren van vroeger dat ik vanuit het consultatiebureau dat wij eens een keer een avond aangeboden kregen dat we dan met allemaal moeders konden komen en dan gewoon eens lekker over je kind praten ja. en de een had een huilbaby en de ander had ja. dit en de ander ja. had dat en het waren soms maar kleine dingen, maar sommige moeders zaten daar verschrikkelijk mee ja, en dat gaan, gaan we ook nooit, doen. Ja, ja, dat zou heel goed zijn, want die hadden er nooit bij nagedacht om daar maar voor hulp voor te gaan, vroeg, te gaan vragen maar het delen samen en de kleine simpele opdracht oplossingen. Ja, die waren geweldig. Ja, ja. ik zie ook in thema-bijeenkomsten die in Haarlem georganiseerd worden over positief opvoeden hoeveel meerwaarde het heeft ook als er een verhaal komt. En daarnaast ouders uitwisselen van hun eigen ervaring. En dan hebben ja. andere ouders vaak alweer hele goede tips van... Goh, ik doe het zo, misschien kan je daar ja. wat mee. En het is vooral belangrijk om die thema ook echt op plekken te organiseren... in wijken waar ouders komen. Ja. Dus op scholen of op peuterspeelzalen kinderdagverblijven verblijven. niet allemaal in het centrum, wat Ger ook al zei. Maar met name gewoon uitreachend daar waar... Ja. Mensen zijn, ja. dat is heel belangrijk. Hey, Sorry, ja, nee, ga even maar. verder. Nee, nee, nee, want uh, uh, ja, ik, ik, uh, Het is misschien een moeilijke ja. vraag, omdat uh, de gemeente erbij zit. Maar hoe is de samenwerking met de gemeente? Nou, dat is dat, denk ik op dit moment nog niet zo'n reële vraag, omdat nee. ik sinds twee weken pas coördinator ben. Ah, dus, dus ja. dat, maar tot nu toe is mijn ervaring heel goed. Okay. En uh, krijg ik goede informatie en leuke afstemming. En merk ik dat het allemaal enthousiaste mensen zijn die het Centrum voor Jeugd en Gezin ook echt dragen. En dat is heel belangrijk. Nou, het is de tweede keer al dat uh, Gertone hier komt vertellen over uh, Jeugd en Gezin, in ieder geval dat ik dat meemaak. En hij is elke keer erg enthousiast en erg gemotiveerd. Dus voor dat gaat uh, is het heel hoopvol. Hè? Ja, nee, ja ik, ik ben er ook heel positief over gestemd. En eh, ik denk ook dat het een, een, een hele fijne, goede ontwikkeling is waar, waar mensen gewoon veel aan kunnen hebben. Ja. En met name, we kan het net ook al zeggen, die thema die zijn echt zo belangrijk. Eh, want, want daarmee trek je mensen, daar, die, die kom, eh, als je ze actief benadert, dan komen ze naar je toe. Dan krijgen ze daar een verhaal. We hebben bijvoorbeeld het Alzheimercafé, wat we ook hebben in Pluspunt. Eh, dat is ook zoiets, daar worden mensen gewoon uitgenodigd. Nou, als je kijkt, dat is één woensdagavond, één dinsdagavond in de maand. En daar zitten gewoon 25 tot 30 mensen. die daar komen praten over wat ze allemaal meemaken. en hoe ze, hoe, hoe, hoe ze dat voelen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Daar komen alle inleiders, komen daar, en dan heeft men weer een discussie. En dus met, ondersteunt elkaar en, uh, en vindt kracht bij elkaar. Nou, en daar, daar zijn die thema-bijeenkomsten die wij willen gaan organiseren. Nee, wij, die zijn moeten gaan organiseren. <lacht> nee, wat is lekker makkelijk. Ik ga straks achteroverleunen. En zeg ik zo, Karen, en hoe gaat het? <lacht> dan, heb ik, dan heb ik mijn werk gedaan. <lacht> Nee, maar, maar, maar ja, ik zeg wij, dat ik er zo enthousiast over ben, want ik, ik wil daar zelf ook regelmatig bij zijn. Ik wil het gewoon meemaken, ik wil zien hoe dat gaat en hoe mensen daar, uh, of mensen daar wat aan hebben en of mensen daar blij van worden. Nou. Ja, ik denk zeker dat ja. mensen er blij van gaan worden. Ik denk dat het zo belangrijk is als je dingen met elkaar weer gaat delen, want dat hebben we echt jarenlang eigenlijk niet meer gedaan. Dus... Uh, ja, ik stel voor om het eh, onderwerp maar even af te ronden. Ja. Want we hebben nog eigenlijk maar één minuutje voor het vrijwilligersfeest. vrijwilligersfeest. Oh, ja. Ja, ja, ja. Daar ben je ook ja. nog voor gekomen. Ja. Uh, het grote vrijwilligersfeest. Het ja. feest voor vrijwilligers. De, de dank van de gemeente aan alle vele, vele, vele vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben we in godsnaam? Want dat zijn er volgens meer als in, dan inwoners in Zandvoort. Klopt dat? Uh, ja, bijna wel ja. Nee. <laughs> uh, wij zitten heel hoog. We hebben... Uh, 35% van de Zandvoortbevolking is vrijwilliger, dus zeg maar even. Ja, en, een, en, en bekend vrijwilliger, hè? Want ik denk bekend bekend wel... vrijwilliger. En dan, ja. Ja, ja, goed, als je ook kijkt hoeveel mantelzorgers we hebben en noem maar op. Ja, het is gewoon ja. verschrikkelijk veel. En toch hebben we er te weinig. Vandaar dat we ook, en dit jaar is het jaar van de vrijwilliger, dus we proberen ook zoveel mogelijk tamtam -tam te maken daarover en mensen te werven. Maar we hebben er te weinig en bovendien, een heleboel vrijwilligers zijn natuurlijk ook al behoorlijk op leeftijd. Die zijn bijna zelf toe aan ondersteuning door een vrijwilliger. Nou, daarom zijn we ook op zoek naar de jongere vrijwilliger. Mm. Want uh, er moet snel een instroom komen van jongere vrijwilligers. om, uh, om straks uh, de, de, de, de nood zeg maar, te helpen lenigen. Ja, en, en definieer je de leeftijd van een jongere vrijwilliger? Waar hebben we het erover? nou over? Vanaf 15, 16 jaar tot. Ja. Tot, uh, als je het hebt over jong, 15, 16 tot 30, 35. Oh, nee, misschien dat die jongeren op die uh, Benadien ja. Nou ja, kijk, um, die van 35 <laughs> tot 60, die mogen ook uh, die, graag. Wij mogen ook. Ja, wij mogen nou, ook. we zijn nog Ja, nou, ik merk dat, dat het... In, ik ben gewaarschuwd toen ik net in Zandvoort voor het eerst dit ging doen. Van nou, als je eenmaal vrijwilliger dan... Ja, en dan ik vind het, het zelf ook spraat. ontzettend ja. leuk om te doen. Nou ja, dat heb je ook en, gezien uh, met het schilderen gisteren. Nou ja, ik heb dat, ook uh, tegen jou gezegd. Als ik niet geen geld zou moeten hoeven te verdienen, dan deed ik alleen maar vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, vertel nog even hoe en wat en waar en wanneer de, het feest. Uh, dat is, uh, de, de, de datum, die, die, die, die, die heb je ook nog Ja, 25 februari. Ja. Ja. <laughs> In de Haven van, van, uh, van Zandvoort. En ja, we hebben een aantal verrassingen, leuke dingen. Uh, en, en, en, en, muziek is er. Uh, nou, lekker drankjes kunnen dansen. Uh, ja, hoor, een, een hapje erbij, en, um, maar ik ga liever vertellen wat er komt, want oh, okay. uh, dat is de verrassing. En hoe, hoe komen mensen kaarten? Uh, we hebben alle, alle verenigingen, alle, iedereen die maar iets met vrijwilligers heeft, dus ook uh, Nieuw Unicum, uh, Huis in de duinen, noem maar op, alles pluspunt. Uh, die zijn allemaal benaderd en die uh, hebben dus uh, hun vrijwilligers uh, kunnen opgeven. En dat betekent dus dat ze dan een aantal kaarten krijgen. Oké, okay, we gaan uh, de, de voorzitter van ZFM, die komt straks ook in de uitzending. Die ja, we gaan, die gaan vragen eens waar even, onze kaarten zijn. Even ja. vragen waar de kaarten zijn, want die hebben wij nog niet gehad als ZFM. <laughs> ja, ik denk, op, ik, ik, ben, maar, ik ben jullie niet even opgegeven. Oh. Nou, we gaan het wel even zo, ja. Uh, zo horen. Ja, en... en GFM, kan je heel even als je wil? Ja, natuurlijk. Ja, Want we hebben het hier over kaarten ja, van uh, vrijwilligersorganisatie. Ja. En de voorzitter zou alle vrijwilligers opgeven en dan zouden de kaarten... Ja, en, uh, Dat is gebeurd. Oh, uh, dat is gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja kijk, maar We hebben uh, nog geen kaarten gehad. Nee, de Zandvoerse Omroep die, uh, telt 75 vrijwilligers. Okay. Dus als voorzitter heb ik bij de gemeente heb ik, uh, opgegeven dat ik dolgraag 26 kaarten wil hebben. Uh -huh. Nou, ik neem aan dat binnenkort de gemeente die kaarten zal afsturen. En dan ga ik de vrijwilligers van de Omroep benaderen. Wie wil daarna toe naar een oh, grote okay. feest? Dus het hoeft ons niet op te geven, maar nee, ik gewoon een kaart voor nee, nee. jou. Dat nou, is al gebeurd. Dat is er goed voor mij. Maar, uh, maar dat denk ik dat je zo wat moet zijn, want anders is iedereen dadelijk op de vrijdag de 25e verinderd. Ja. Nou, nee, nee, nee, nee. Ja. Want ik heb het al opgegeven. Ik dat, ja, al nee, wel, ja, nee, ja. jij hebt zelf al opgegeven, maar die vrijwilligers weten nog van niks. Oh, ja, nou, die, ja, nu, nu wel ja. een paar, ja. Ja. Uh, Want want graag hier tonen, onze ja. vrijwilligers, die zie je ook bij alle. Andere organisaties weer terug als vrijwilligers. Dus ik, neem, ik ben zo bang dat mensen van 6, 7, 8 verschillende kanten al te horen hebben gekregen. Het vrijwilligersfeest komt eraan. Oh, dus er, nou, er waren er in ieder geval twee jaar die jaar. niet wisten dat ze opgegeven waren. Nou, maar, Hierbij, <laughs> jullie, zijn, jullie zijn opgegeven. Maar wij moeten gaan stoppen. Want ja, voor de vrijwilligersavond. Ja. Jullie zijn niet ja. opgegeven, ja. maar voor de vrijwilligersavond ja. wel. Graag, graag. Dankjewel voor deze. Dank jullie wel. Uh, Gertone, heel erg bedankt. Graag gedaan. Bij, uh, hoe zeg ik, de toevoeging. En ook voor het Vrijwilligersfeest. Jij bent er ook in het Vrijwilligersfeest? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja zeker ook uh, Karin van der Arendt Ook oh, dat, ja. Van de nieuwe coördinator uh, Centrum voor Jeugd en Gezin. Heel erg bedankt dat je hier was. En we gaan Hi. even naar de muziek. Uh. Ja, we gaan naar uh, Katie Melua. Met Call of nee. the Search. Hallo. Searching for a rainbow with an end. Now that I've found you, I'll call off the search. Uh oh.